Jobboot met het NOS Journaal. De luchtaanval was mogelijk een oorlogsmisdaad. Dat zegt de VN-chef voor de mensenrechten Zaid Raad. In een verklaring noemt hij de aanval, waarbij zeker 16 mensen om het leven kwamen, heel tragisch en onvergeeflijk. Hij wil dat er snel een grondig, onafhankelijk onderzoek komt... Alles wijst erop dat de kliniek is gebombardeerd door Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. De Afghaanse regering zegt dat een Amerikaanse generaal zijn excuses heeft aangeboden. Een officiële Amerikaanse schuldbekentenis is er nog niet. Wel zegt minister van Defensie Carter dat er een onderzoek loopt in samenwerking met de Afghaanse regering. Het gaslek bij het treinstation in het Gelderse Elst zorgt al de hele middag voor ongemak. Monteurs van netbeheerder Liander zijn bezig om het lek te repareren, maar het kostte veel tijd om de oorzaak van het probleem te vinden. Vanwege de veiligheid is de omgeving rond het treinstation in Elst afgezet. Ook rijden er al uren geen treinen tussen Arnhem en Nijmegen. De situatie duurt nog zeker tot half acht vanavond. Mogelijk is het gaslek ontstaan tijdens werkzaamheden aan een nieuwe tunnel die onder het spoor wordt aangelegd. Op het TT-circuit in Assen is vanochtend een man uit Woerden verongelukt. De man van 60 schatte tijdens de kwalificatietraining van de Supercup 1000-klasse een bocht verkeerd in, reed rechtdoor en kwam ter val. Hij overleed onderweg naar het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De training werd na het ongeval meteen stilgelegd. De organisatie heeft het programma voor de rest van vandaag aangepast. De Nederlandse volleybasters spelen zondag de finale van het Europees Kampioenschap in Rotterdam. De vrouwen versloegen vanmiddag in de halve finale Turkije met 3-0. In de finale is Servië of Rusland de tegenstander. Die landen spelen later vandaag om de andere finale plaats. Bij de halve finale wedstrijd tussen Oranje en Turkije in Ahoy waren 7000 bezoekers. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Het blijft droog. Het koelt af tot ongeveer 7 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 17.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. Ja. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort en zomer zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu entertainment for you. Zylo! Ja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 <laughs> Baby, if you ready for things, to get it. Oftewel Jennifer Lopez en Pitbull en the Floor. Welkom bij het tweede uur van Entertainer for You. Bij ZFM Radio vanuit Zandvoort. En uh, ja, als u wat informatie wilt hebben... kunt u dus naar www.zfmzandvoort.nl En uh, ja, als u uh, dus radio wil kijken, dan kan dat ook. En dan gaat u gewoon eventjes naar http En dan slash uh, En dan is het ZFM. En een, een dwarsstreepje in het midden live.nl we gaan verder met Kok Robin en When Your Heart Is Weak Van u. Dit is weer een nieuw uur Entertainment voor You met Fred Heij. Je rug. Ik ga vergeten in je daling. Den Heek, de kraaien, en ik vind je lekker, hier bij CFM, goedemiddag, het tweede uur van Entertainment for You, CFM wou ik zeggen, ja, ja, ook, maar goed, we gaan verder met een lekkere hit van toen, de Rubits and Sugar Baby Love. Take my advice. Ja, lekkere muziek. Ja, u hoorde natuurlijk The Rubettes en Sugar Baby Love. Ooit heb Gordon hem nog een keertje uitgebracht. Ja, omdat hij nog altijd in de, de liefde bleef geloven. En hij dacht dat is, dat is wel een, een geschikte titel van The Rubettes Sugar Baby Love dus hier bij CFM. Goedemiddag, we gaan verder met George Baker Selection en The Little Green Bag. Selection. En dat een little green bag. En dat allemaal hier bij CFM. 24 minuten over de klokken van 6 uur alweer. Het, uh, ja, het gaat hard. Ja, leuk uh, als je lol hebt. En uh, nou ja, nou, ja wat, wat wat niks. Nee, we gaan gewoon muziek draaien. Madri Games en Jim Oftewel Smurf in. Zeggen ze ook wel eens.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 Un endroit où tout le monde s'en tape de ma live Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif Parfois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 Je me tire je me pourquoi je suis pas si parfois je sens mon cœur qui saute you see c'est plus d'attirer plus rien ma tristesse laisse-moi partir d'ici pour que tes sourires je me disais qu'à pire si c'est comme ça va falloir que la vie Muziek, meer variatie, met Entertainment for You. Ik heb het nooit geweten, maar begrijp het meer en meer. Geluk zo snel vergeten, verdriet dat deed nog nooit zo'n zin. Vrouw en kind, wat ging wat ik had, toch snel voorbij. Toch zal ik altijd aan je denken, draag ik voor trots jou na. Wordt de liefde steeds maar sterker, wij deden mooie dingen samen. Zal ik je nooit verliezen, want wat jij gaf, dan raak ik nooit meer kwijt. Ik zie je daar zo zitten, in jouw ogen zie ik strijd. We hebben zo vaak lopen vitten, ik heb van zoveel dingen spijt. Stil. Alles is zo grauw en kil, een traan die zegt dat ik je nooit vergeet. Toch zal ik altijd aan je denken, draag ik vol trots jou naam, Voor de liefde steeds maar sterker. Zal ik je nooit verliezen van wat jij gaat? In mijn hart zal ik in verliezen. Van wat jij gaf, dat raak ik nooit meer Ja, prachtige plaat. Tino Martin van zijn nieuwe album. Momenteel te koop in de, ja, de grote winkelketen. De naam kan ik niet noemen, maar uh, ik ben toch niet gek? Nee. CFM, entertainer for you. Tot de klokjes van 7 uur. En we gaan verder met Bob Marley en de Wailers En One Love... I it on. And the Wailers and One Love. Ja, we gaan verder met een, uh, een plaatje. En dat is uit vervlogen jaren: George McRae en Rock Your Baby. Of Rock You Baby. Ja, yeah, zo so was het. In de jaren 70 was dit een hele grote hit. George McRae en Rock Your Baby. En heerlijk is die. Ja, zeker. We gaan verder met de... Uh, Mixed Emotion. And You Want Love, Maria. Maria. You Hier bij CFM. Alweer twee uur. Ja, en uh, we zijn alweer haast drie kwartier van bezig. En ja, wat gaan we doen? We gaan dan lekker nummer draaien, gewoon. Ja, dat gaan we doen. Uh, dat is van Ahmed uh, Sharki.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 Habibi, I love you, I need you, habibi Laat me zien dat je bij me wil zijn Habibi, I love you, I need you, habibi Die amor a primera vista Libre como un canto sobre la brisa Esa sorpresa es la que me hace vivir Hanzas vivir Ik hoor wat je zegt en het voelt vertrouwd En el lief ben ik alleen maar met jou Voel je wat ik voel diep in mijn hart Voor mij is er geen ander Oye, oh, yeah, habibi, no, no, regresa I need you, hot baby Laat me zien dat je bij me wilt zijn I love you, I need you, hot baby Wees me licht in het donker dat schijnt I play this game closer.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 So to the sky comes crashing down, world falls apart Till death do its part, you my heart, for sure Hot I love you, I need you Hot baby, I that your baby will De nuevo a tu lado, loco por la calle busco tu mano. Niemand die het en niemand die het doet, want jij, jij bent mijn nale. Oh, ja, habibi, no, no, no, regresa, me. ando yo sin rumbo, mi corazón cae hacia ti. waar waren ze dan Ahmed, Shaki en Do en samen met Pitbull Habibi, I love you. En we gaan verder met Baby Loris en Jano Hacemos el amor. Drrr. Klinkt lekker zomers. Dat is het ook hier ho En Jano no, uh, Semos uh, El amore zo was het iets. Ja, CFM, entertainer for you. En uh, we zijn nog haast weer uh, aan het einde van het tweede uur. Het is uh, momenteel 10 uh, minuten voor de klokjes van 7 uur. We gaan er nog eentje doen. Gea Joling, en het is nog niet voorbij. Zo is het. <truimert> Van hem. Ik wil het niet geloven, maar koor het aan mijn stem Zo kan het toch niks worden, en hij komt wel terecht Stop. Ja, u hoort het goed. We zitten uh, er we alweer haast doorheen. Het is haast weer zeven uh, uur. En uh, ja, ik vond het weer een, uh, een uh, geslaagde middag, zeg maar. Ja, avond, middag, hoe je het noemen wil. We hebben weer een hoop uh, lekkere muziek voorbij horen komen. Muziek van toen, muziek van nu. En ergens daartussenin... En uh, ja, ik hoop dat u daarvan genoten heeft. En uh, zo niet, ja dan uh, zou dat heel jammer zijn. Dan uh, gaan we het gewoon de volgende keer nog een keer proberen. Oftewel, volgende week zijn we weer terug natuurlijk op zaterdag. Tussen 5 en 7. En uh, dat allemaal met de entertainer for you natuurlijk. In ieder geval bij deze. Hartelijk bedankt voor het luisteren. En ik hoor u graag volgende week weer. En natuurlijk kunt u ook uh, eventueel een verzoekplaat aanvragen. Wilt u die volgende week horen? Of is er iemand jarig? Kan dat allemaal? Mail dan eventjes naar uh, zandvoortradio.gmail.com dan, uh, dan komt het allemaal goed. Tot die tijd uh, van, uh, van de klokjes van 7 uur. Dan uh, gaan we nog uh, een paar plaatjes draaien. En ja, we beginnen gewoon met de, de Time Bandits. En ze hebben het over I'm Specialized in You.